Op de avond van mij in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest, amen. Minorsum, kuntis miseratio, liebes, tunis. Ik ben veel te gering voor al u liefde blijven. Al dus in het boek Genesis, het 32 e hoofdstuk, het 10de vers. de waren de vrienden, we de glotte. Je zult me zeker wel veroorloven dat ik vanavond meer over mijzelf spreek dan anders betamelijk is. En hij zult mij omwille van de emotie de kleine steun van het geschreven blad wel willen toestaan. Wel nu dan. Ik heb er eerst tegenop gezien om deze dag openlijk te vieren. Ik meende bezwaren te hebben om alle aandacht op mijn persoon en werk te vestigen. Ik had liever deze dag in stilte doorgebracht. Maar het was toch ook weer waar wat men daar tegenindracht, Dat namelijk de prochianen wel eens behoeften konden hebben te tonen dat zij het streven van hun helden met het Terwijl de viering van een priesterfeest ook een graadmeter kon zijn van het geloofsleven in een politiek. Ik heb mij gewonnen gegeven en al wat ik vandaag ondervonden heb, ben ik blij naar die stem te hebben geluisterd. Want toch, ik wist natuurlijk wel dat ik onder u veel vrienden en geestverwanten had, maar dat de verering en de genegenheid zo diep en zo algemeen was, dat heb ik toch niet kunnen vermoeden. Wat tal van hartelijke gelukwensen, wat een kostbare en fraaie geschenken, wat een grote som mocht ik uit de hand der feestcommissie ontvangen, en wat een ontroerend element ligt er in de wetenschap dat ook de minst bedeelden er prijs op stelden daartoe bij te dragen. De minder gelovigen, ge hebt mij door uw liefde beschaamd. Mijn gemoed is medermaal volgeschoten. Hij hebt mij klein gemaakt voor God. Nee, het is te veel geweest. Dat verdien ik niet. En na denkend vond ik een vertolking van mijn gevoelens in het woord van de aartsvader Jacob. Minosum, kuntis miseratio neus tuis. Ik ben veel te gering voor al uw liefde blijken. Dat woord sprak Jacob toen hij bij zijn terugkeer naar Canaan overstellend en verlegen onder de goede tierenheden Gods de wonderlevensweg naging waarlangs God hem gereid had, vooral daarbij denkend aan die wonderen droom in de vlakte van Betel. Gij weet. Hij zag toen een ladder die hemel en aarde verbond. En langs die ladder op en af zwevende engelen. En aan het opreinde van die ladder God zelf, die aan Jacob zijn verzellende genade beloofde. En met die droom van een open hemel in het harte, en met die Gods belofte erdoor, was Jacob zijn levenstaak begonnen. En had hij de reis naar haar aan, aanvaard om er jarenlang herder te zijn. Bij mijn gelovigen, ik ben 25 jaren geleden mijn heilig ambt begonnen. Ook met een heerlijke droom in mijn hart. Ik droeg namelijk in mij om het heerlijk ideaal om aan de mensen te boodschappen dat er in Christus, een ladder uit den hemel was neergelaten, om hemel en aarde, dat wil zeggen, om den heilige God en de verloren zondaren met elkander te verzoenen. Dat is toch het korte begrip van het priesterschap.